Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Boeren die willen stoppen met hun bedrijf... kunnen over een tijdje misschien worden uitgekocht. Het heeft te maken met nieuwe Europese mestregels... De EU vindt dat het water in ons land te vies is... en veehouders mogen daarom straks minder poep en pies uitstrooien... zegt verslaggever Wilco Boom. Nou, dat is voor veel boeren een probleem... want daardoor groeien de mestoverschotten en het is peperduur om die mest te laten afvoeren en te laten verwerken. En het gevolg daarvan is dat er een koude sanering dreigt in de veehouderij. Nou, en om dat te voorkomen of te verzachten... werkt Adema nu dus aan deze beëindigingsregeling. Minder vee is minder mest. Dat is eigenlijk het achterliggende idee. Het demissioneer het kabinet werkt aan een pakket van miljarden euro's. Dat geld komt bovenop een andere uitkoopregeling voor boeren... die in de buurt zitten van natuurgebieden en daar veel stikstof uitstoten. De Eerste Kamer heeft zich niet populair gemaakt in Groningen. Er zou volgende week worden gestemd over het definitief dichtdraaien van de gaskraan daar. Maar een deel van de politici wil dat uitstellen... Onder meer VVD, PVV en BBB zijn bang voor gastekorten... en willen dat daar eerst naar wordt gekeken. Een Groningse bestuurder noemt het een slechte en late 1 april-grap. gevangenen in New York spannen een rechtszaak aan... omdat ze de zonsverduistering van komende maandag niet mogen zien. Iedereen moet gewoon in zijn cel blijven. Zes gevangenen zijn het daar niet mee eens. Zij zeggen dat de verduistering voor hen een religieuze betekenis heeft... en dat hun rechten worden geschonden als ze niet mogen kijken. Zeven wasberen uit een dierentuin in Leeuwarden zijn nog steeds spoorloos. Vorige week gingen ze er met z'n elven vandoor. En de zoektocht, nou, die loopt nog niet helemaal top. De eerste twee dieren hebben we vrij snel na de ontsnapping kunnen vangen. Die zaten 50 meter naast het verblijf. Eentje lag lekker in een boom te slapen en de ander had zich verstopt in de bamboebosjes. Toen dachten we, nou, in dit tempo hebben we ze voor het, voor het donker dus allemaal weer terug. Maar daar bleef het voor dat moment ook bij. Ja, en hoe langer ze weg zijn, hoe groter het zoekgebied is. En ja, hoe verder ze zich ook kunnen verspreiden. Dus dat maakt het zoeken ook moeilijker. De dierentuin denkt dat de wasberen het wel naar hun zin hebben in Friesland. Er zijn daar genoeg bossen en struiken. De zoektocht blijft voorlopig doorgaan. Vooral in de nacht, want dan zijn de dieren het meest actief. En het weer nog grijs met regen of modregen. Vanmiddag af en toe opklaringen met zon. Maar tussendoor ook nieuwe buien bij 11 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooy van de ANWB.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 106.9 FM. is all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 Jump forward.